7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... hebben we meer details over de moord op politicus Helmen Wiels op Curaçao. En de rechtszaak tegen neonazies in Duitsland. Onze correspondent zit in de rechtszaal. Hier is het NOS-journaal met Jan van der Putten.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 De moord zou zijn gepleegd door drie mannen in een auto. Twee van hen openden het vuur. De derde bleef in de auto zitten en ze reden daarna met hoge snelheid weg. Wiel's partij denkt dat de aanslag het werk is van de maffia... omdat Wiel's bezig was de corruptie op Curaçao aan te pakken. Zometeen meer van onze correspondent. In Duitsland begint vandaag het proces tegen een groep neonazis onder wie Beate Czepen. Samen met vier handlangers staat ze terecht voor tien moorden... twee bomaanslagen en vijftien roofovervallen. Negen moorden hadden een racistisch motief. Ze staan bekend als de Deunermoorden. Met twee andere neonazies vormde Tsjepen de NSU, de Nationaal Socialistische Ondergrondse. De twee anderen pleegden in 2011 zelfmoord, vertelt correspondent Wouter Meijer. De enige overlevende van trio en degene die waarschijnlijk het minste heeft gedaan, want het zijn waarschijnlijk de twee mannelijke leden van het trio die al die moorden hebben gepleegd. Zij heeft waarschijnlijk geholpen op allerlei manieren, maar goed, zij is nu de enige van het trio die nog leeft, dus zij is degene die voor de rechter staat. En de zaak heeft in Duitsland tot veel ophef geleid, omdat het jaren duurde voordat justitie de daders te pakken had, ondanks de inzet van tientallen infiltranten in extreemrechtse groeperingen. VN-topman Ban Ki-moon is zeer bezorgd... over berichten over Israëlische aanvallen op Syrië. Israël zou gisteren onder meer een militair centrum in Damaskus hebben bestookt. Bij de raketaanvallen zijn volgens Syrië veel doden gevallen. Ban Ki-moon roept alle partijen op tot terughoudendheid... om verdere escalatie te voorkomen. In Nigeria zijn bij een aanslag op een kerk en een markt... zeker tien mensen om het leven gekomen. Dat gebeurde in het noordoosten van het land. Volgens de politie zijn op de markt zes mensen omgebracht... en in de buurt van de kerk nog eens vier...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 En nu zijn er dus meerdere punten door heel Nederland. Het wordt iedere dag uitgebreid bij verschillende supermarkten en sportclubs... waar die mensen dat in kunnen leveren. En ondanks alle voorlichting van de afgelopen jaren... spoelt nog zeker driekwart van de consumenten oud frituurvet door het riool. En dat leidt tot verstoppingen en kost de kostenpost van ongeveer 25 miljoen euro per jaar. Dan nog het weer, veel zon, maar ook wat stapelwolken en misschien ook een bui. Het wordt 15 graden op de Wadden en 21 tot 24 graden landinwaarts. Ook morgen warm, 19 tot 24 graden, ook op het strand. Aan het eind van de dag in het binnenland kans op een bui, mogelijk met onweer. De verkeersinformatie naar de ANWB Wijnand Het is niet druk op de weg op de A28, Zwolle richting Utrecht. Nee, het moet zijn Zwolle richting Amersfoort. Is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Er Staat inmiddels 4 kilometer file, de rechte rijstrook is dicht. Ook een uitzondering is de file op de A59. Zonzeel richting Den Bosch tussen Maden en Knopend Hooipolder, 3 kilometer. Er staat een vrachtwagen stil en die blokkeert de rechte rijstrook. We schakelen zo dadelijk gelijk met Curaçao over ruim 2 minuten.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Curaçao is in shock. Een van de machtigste politici van het land is in koele bloeden vermoord. We gaan gelijk naar Curaçao, naar correspondent Dick Draaier. Dick, je vertelde eerder al dat op Curaçao niemand is gaan slapen. Wat is het laatste nieuws op het ogenblik wat je weet over de moord? Uh, nou, het is uh, nog steeds uh, erg druk uh, in de stad. Uh, en mensen zijn echt verslagen. van al ons ongelooflijk ongeloof over dat dit allemaal heeft kunnen gebeuren op Curaçao. Dus uh, ja, de nacht is uh, kort hier. En uh, ik denk dat weinig mensen naar bed gaan. Wat weten we tot nu toe over de moord op uh, Helmin Wiels, Dick? Wat is het nou, laatste we nieuws dat binnen is gekomen? Ja, we, we weten dat er uh, uh, mogelijk drie daders zijn. Dat is vanuit getuigen gemeld. De autoriteiten houden op dit moment nog steeds de lippen op elkaar en we hebben alleen maar gezegd dat Helming Wils het slachtoffer geweest. Uh, maar getuigen melden dat er uh, drie daders zijn geweest waarvan twee van en uh, met gemaskerde gezicht, een bedekte gezicht, op uh, Helming Wills zijn afstand in de rug hebben neergeschoten. Vijf tot zes schoten zijn er gelost. En uh, hij, is, hij, was daarbij ook direct, uh, hij is daarbij ook direct om het leven gekomen. Daarna zijn die weggereden. Er werd een getuigd hoofd gezien in een goudkleurige auto. En dat is eigenlijk alles wat er bekend is. Uh, Justitie heeft in een speciaal belegde persconferentie de bevolking opgeroepen. Om ook het kleinste detail wat de weg maar te melden. Want uh, volgens nog uh, blijken er weinig lief te zijn. Vanuit zijn partij Pueblo Soberano wordt gespeculeerd over uh, de maffia. De georganiseerde misdaad die erachter zou zitten. Waarom zou dat zijn? Nou ja, Wils is, uh, is, uh, staat eigenlijk om twee dingen bekend op het eiland. Uh, om zijn strijd voor de onafhankelijkheid van Nederland. En om zijn strijd tegen de corruptie. En uh, het is vanuit die hoek dat hij de afgelopen weken een aantal publicaties heeft uh, vrijgegeven. over uh, loterijen en illegale loterijen op het eiland. En ja, de, de, het woord in town gaat nu dat uh, vanuit de loterijbusiness. Uh, mogelijkwijs opdracht zou zijn gegeven tot uh, deze moord. Maar het is erg zachte informatie, zeg ik er even bij. Oké. Okay. Goed, we um, moeten ook even naar um, de situatie op dit moment op Curaçao. Hè? Want uh, er is een zakenkabinet onder leiding van um, Daniel Hodge. Maar er loopt ook een nieuwe formatie. Dat zou moeten leiden tot een kabinet bestaande uit politici opnieuw weer. En Wiels was een kabinet aan het formeren. Hoe moet dat nu verder? Ja, de, die vraag heb ik ook gesteld aan, uh, aan de huidige demissionaire premier. En uh, die gaf al aan... Dat is erg moeilijk aan te geven op dit moment. Uh, men verwacht dat het proces gewoon doorgaat, maar de verslagenheid is toch wel erg groot. Dus het moment dus, dat zal de komende dagen in ieder geval niet gebeuren. Maar ja, dan zal men toch weer aan het werk moeten en zal het leven ook weer doorgaan, moeten doorgaan. Dus uh, de verwachting is het even is, maar dat het uiteindelijk dat ook wel vlot wordt getroffen. Ja, uh, Maar goed, het dagelijks leven, uh, Dick, jij was er uh, gisteren al bij. Je was vrij snel naar de moord uh, ter plaatse. Dus je hebt gezien hoe er daar wordt gereageerd. O, hoe wordt Curaçao wakker straks? Ja, uh, uh, uh, een verslagenheid, en ongeloof. Men, men, uh, uh, er wordt een verwijzing gemaakt naar Pim Fortuyn, uh, vandaag precies tien jaar geleden overigens. Uh, uh, en waar je gewoon zegt, van ja dit is op Curaçao ongekend. Dit is niet mogelijk. Nee, nee, nee, ik bedoel, we maken heel veel ruzie hier, maar dat doen we met woorden en, en niet met andere zaken. Dus uh, uh, ik denk dat als Curaçao wakker wordt, dat er een mogelijkheid is dat mensen heel erg boos worden. Daar was gisteravond nog niet echt veel van te merken, ook bij het partijgebouw van uh, Pablo Soberano, de partij van Helmut Wils. Uh, maar hij heeft een hele kleine fanatieke achterban. Hij heeft een groot achterban, maar een heel klein deel daarvan is zeer fanatiek. En Wendel uh, Horts, de premier, zei mij dat men toch rekening houdt... dat er vanuit die achterban mogelijkwijs andere reacties zullen volgen. Nou ja, dat zullen we bij het optrekken van de nacht... en het begin van de dag zullen we dat gaan merken. Nou Dick, is, is uh, Helmin Wiels te vergelijken met Pim Fortuyn? Want uh, Wiels nam natuurlijk ook niet bepaald een blad voor de mond. Hè? Zij zei vaak wat hij wat dacht. Uh, ik, ik vind, uh, en dan vraag ik mij persoonlijk... dat ze heel veel op elkaar lijken. Ze namen inderdaad geen blad voor de mond... Uh, ze benoemden de zaken zoals ze dachten dat het zou moeten zijn. Hè. Je, je denkt wat je zegt en je zegt wat je doet. Uh, en in dat opzicht lijkt hij inderdaad zeer zeker erop. Ik denk dat meneer uh, uh, uh, uh, Wiels wel een lokale variant hiervan is. Uh, hij was uh, uh, in, in zeker voor uh, uh, de verkiezingen rond erg intolerant op opzichte van anderen. En ik kan op het punt van tijd nog als iets toleranter uh, herinneren dan meneer uh, dan Wiels. Maar goed, hoe het ook zij. Uh, uh, uh, ze eindigen op dezelfde manier. En, uh, en die vergelijking is heel frank. Dick Draaier vanaf uh, Curaçao. Dankjewel, Dick, voor nu. 12 minuten over 7, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Uh, in München begint straks om 10 uur het proces tegen de Nationaal-Socialistische ondergrond, ondergrond. De NSU, een groep neonazi's die verantwoordelijk wordt gehouden voor tien moorden en een reeks aanslagen en overvallen. Belangrijkste verdachte is Beate Tjepe. Bijna alle slachtoffers waren van Turkse afkomst. En de nabestaanden hopen dat er na 13 jaar onzekerheid... nu duidelijkheid komt over waarom hun dierbaren zijn vermoord. In de moskee in Nuremberg wordt gebeden. Voor veel Turken hoort dat bij het normale leven. Ongeveer 2 op de 5 mensen in deze stad is van buitenlandse afkomst... en een flink deel Turken. Het gaat meestal goed, maar de sfeer is flink aangeslagen. Sinds de moord op twee Turken. De eerste van de negen racistische moorden door het neonazi-trio. We willen zo graag dat alles aan het komt. En dat vooral betroffenen familieën. ook in zijn. en bescheid wissen dat ze ook. We willen dat alles opgehelderd wordt. wat er nou achter zat. achter al die moorden, en vooral dat de familieleden weer in ere worden hersteld zegt Gökhan Under van het moskeebestuur. Weet u wat die mensen over zich heen hebben gekregen? Van de politie eh, aanvankelijk eh, gezegd dat die in de maffia waren, dat die drugencourire waren en dat het een interne afrekening was. De families van de mannen die vermoord zijn kregen te horen dat ze drugscouriers waren, dat het criminelen waren. Daar richtte al het onderzoek zich op. Ze hebben daar zo lang onder geleden. De eerste moord was hier in Nuremberg 13 jaar geleden en pas 11 jaar later kwam dat neonazi-trio aan het licht. En toen bleek dat ze echte slachtoffers waren en geen daders of criminelen. Dat moet dus opgehelderd worden, hoe dat kwam. Er is ook een parlementaire onderzoekscommissie mee bezig. Die verhoren agenten van politie- en inlichtingendiensten. Ze worstelen zich door de dossiers heen. Ze hebben allerlei gevallen gevonden waar het bewijsmateriaal door de papierversnipperaar is gehaald. De voorzitter, Sebastian Edati van de commissie, heeft zich er helemaal in vastgebeten. Ook hij wil weten wat er allemaal is misgegaan. Er zijn keinesweegs ergebnisoffen gevoerd worden. Sondern die ermittelaar hadden van vornherein een theorie... aan der ze ook jarenlang festgehalten hebben, obwohl ze... Die niet konden. Het onderzoek, zegt hij, en vooral naar de acht Turkse slachtoffers en de ene Griek die is vermoord, dat was niet open. Men had een duidelijke theorie waar de daders gezocht moesten worden, namelijk in de eigen gemeenschap. En daar is alles opgezet om daar te zoeken. En naar bijvoorbeeld racistische motieven naar neonaties is helemaal niet gezocht. Eén opmerking van een agent die Edati heeft gevonden, maakt volgens hem duidelijk hoe erg dat was. De vermerk die we gevonden hebben in akten, Het spricht. de Turkse mentaliteit gegenüber de Duitse politie. niet immer de waarheid te zeggen. Er staat in de notitie. die Turken spreken vaak niet de waarheid tegen de Duitse autoriteiten. dat past bij hun mentaliteit. En dus, zo schrijft deze agent. moeten we doorgaan op ons spoor. en die Turken niet geloven. en vooral de familieleden van de vermoorden, die liegen toch maar. Drie neonaties zaten ondergedoken en pleegden waarschijnlijk deze moorden. De enige die nog leeft komt nu voor de rechter. Maar daarmee zijn we er nog lang niet, vindt Edati. Wer zich 13 jaren lang in een land wie Deutschland in de illegaliteit bevindt, wer... Aangewezen is op logistiek voor die doorvoering. Je kan toch niet 13 jaar onderduiken in een goed georganiseerd land als Duitsland, ja. moorden plegen, bankovervallen en een normaal leven leiden in een gewone buurt waar niemand merkt wat je ware identiteit is. Daar heb je helpers voor nodig, handlangers. Er moeten veel meer mensen zijn geweest die hiervan afwisten. Dat is het andere schandaal van die mislukte opsporing. Ja, en dat probeert de parlementscommissie nu allemaal boven water te krijgen. De rechtbank, waar het proces nu begint, zou dat ook moeten doen, zeggen veel Turken. Maar Gurkan Under van de moskee heeft weinig hoop dat het gebeurt. Daarom gaat het of die Beate Cephe schuldig is of niet. En niet om deze ganzen moorden af te dekken. En daar vast man zich weer aan de kop en zegt... Mijn goede, hoe lang kan dit alles duren? Ze willen alleen weten of die Beate Cephe schuldig is of niet. Dat geloof je toch niet? Meer willen ze voor de rechter niet onderzoeken. Terwijl dit de kans zou zijn om eindelijk alles aan het licht te brengen. Om eindelijk maar voor klaarheid te zorgen hoort u van correspondent Wouter Meijer. En hij is als een van de weinigen bij die rechtszaak. Er was veel gedoe over de accreditatie. Maar de NOS mag er uiteindelijk bij zijn in de rechtszaal. En die gaat dus straks om tien uur beginnen. U kunt Wouter ook volgen trouwens op Twitter. Wouter Berlin, zo heet hij daar. In Wetteren, in België, zijn nog steeds honderden mensen geëvacueerd... naar de geëxplodeerde trein. en gif in het riool. Daar hoort u zo meer over. En bij de AWB voor de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan met een probleem onder meer op de A28. Dat is het geval inderdaad richting Utrecht. Want bij knooppunt Hattermerbroek is een auto met aanhanger geschaard. Geladen met hout. De rechterrijstrook is voorlopig dicht. Het veroorzaakt zo'n 3 kilometer file. En de A59 richting Waalwijk. Daar staat voor knooppunt Hooipolder. 3 kilometer stil. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is ook daar dicht. Dit is tot half tien. Het NOS Radio 1 journaal. 16 minuten over 7. Wat ging er allemaal mis na de treinramp in het Vlaamse Wetteren? Daarbij kwamen in de nacht van vrijdag op zaterdag giftige dampen vrij. De hulpverlening is nog altijd in volle gang. En ook een onderzoek naar de oorzaak begint. En dat wordt nog een lastige klus, zeggen de spoorwegautoriteiten tegen correspondent Tijn Sade. Het onderzoek wordt gevoerd door drie partijen, waarvan Infrabel één van de drie is. Dus wij doen uiteraard een eigen intern onderzoek. Thomas Baken is woordvoerder van Infrabel, zeg maar de Belgische ProRail. En waar richt het onderzoek zich op dit moment op? Wel, er wordt geen enkele piste uitgesloten. Dus het onderzoek onderzoekt alles wat mogelijk een oorzaak kan hebben in dit incident. En wat zijn die scenario's, die pistes? Het zijn er natuurlijk niet zo heel veel. Dus ofwel gaat het om het rollend materieel, om de trein als het ware. Het kan gaan om... De de treinbestuurder die misschien bepaalde zaken niet zou gerespecteerd hebben. De Nederlandse machinist. Inderdaad, de Nederlandse machinist in dit geval. Of het uh, zou kunnen liggen aan de infrastructuur, de spoorinfrastructuur. Ik uh, zeg dat natuurlijk wel in hypothetische wijze. Werken jullie bij zo'n onderzoek ook samen met de Nederlanders? Elke piste wordt onderzocht. Uh, of men nu concreet in Nederland zit, dat weet ik niet. Dat is iets wat u zou moeten vragen aan de onderzoekers zelf. Uh, die informatie is mij momenteel niet bekend. Ik heb veertig jaar aan de spoorwegen gewerkt en uh, in zulke hongs moeten lasten. Ik weet dat ze heeft. Dat Dingen is vervoerd, nee. En feitelijk heeft de machinist van de Nederlandse dingen nog, nog, nog een NL, heeft. heeft zijn machine afgekoppeld voorbij. dingen dat je zijn wouwers. Gelukkig heeft hij het kunnen afkoppelen, anders... Maar u zegt nu uh, nog, ja, de, de Nederlandse machinist uh, zou misschien wel een heldendaad hebben kunnen verrichten, maar het moet nog wel blijken of hij zich wel of niet heeft gehouden aan de snelheid. Ja, ja, dat, is, ja dat, is een, dat is een van... Dat van de, de meest Dat ja. het, uh, het ongeval daar zou door kunnen gebeurd zijn, ja. Mijn naam is Veerle van Mierlo. Ik ben verantwoordelijk voor de communicatie van NMBS Logistics. En jullie zijn nu de Piet. Wel, uh, wij uh, rijden, die trein rijdt onder onze, onder, onder onze licentie. Er is een ongeval gebeurd. Wie de kwaaie piet is, dat zal het onderwijs, uh, onder, uh, onderzoek uitwijzen. Maar wij spreken niet in termen van uh, kwaaie piet. Met deze specifieke trein, voordat die vertrekt vanuit Nederland, vanuit de Rotterdamse haven, is het dan toch uw verantwoordelijkheid of is het dan de verantwoordelijkheid van de Nederlandse autoriteiten? Kijk, uh, da, laat mij dat ook onder het uh, onderzoek steken. Ik ga, daar geen, uh, ik ga daar geen uitspraken over doen. Uh, zolang dat het onderzoek loopt, uh, denk ik dat we daar uh, neutraal en objectief ja, over zijn. Okay, ja, daar, daar hoef je geen onderzoek naar te doen. Dat zijn gewoon formele kwesties. Uh, hoe zit dat als een trein vanuit Nederland vertrekt? Ja, kijk, ik ga dat toch even parkeren en daar geen uitspraken over doen... Uh, voordat, de, voordat we daar echt volledige duidelijkheid over hebben. Ook een enorme juridische kwestie natuurlijk. Inderdaad. Bijna hoort u van Tijns HD van Uit Wetteren. Gaan we naar Maino Remmers, die is in Dordrecht vanochtend. Hij heeft het over het geva de gevaren van het spoor. Maino, ik kan me voorstellen dat je je daar zorgen over maakt... als je aan dat spoor woont. Ja. Ja, geldt voor de inwoners aan de flat, aan de raadsing, burgemeester Raadsingel in, uh, in Dordrecht. We zijn op bezoek bij Rody Heijstek. Die heeft een eigen website, publiceert van alles over Dordrecht. En daar staat ook uh, nu een soort tekening op. Jullie hebben eigenlijk die, die, die ongeluksvlek van Wetteren over Dordrecht gelegd. Over wat, als dat bij jullie voor de deur gebeurt? Ja, precies. We hebben eigenlijk gekeken naar het afzettingsgebied van Wetteren en het evacuatiegebied van Wetteren. En dan gewoon over de kaart van Dordrecht gelegd met uh, dezelfde schaal. Ja. En dan zie je dat dat toch een hele hoop huizen betreft. Vincent van der Vlis staat ook op het balkon bij uh, Rodi. Hij is specialist bij arcades als het gaat om onder andere uh, ruimtelijke ordening... En, en, en het inplannen van dit soort rail. Hoe gevaarlijk, hoe gevaarlijk is dit spoor hier? Nou, vooropgesteld, het is niet zo dat natuurlijk mensen hier moeten vrezen voor hun leven op dit moment. Maar het is wel zo dat als een keertje iets fout gaat, dat dan ook echt goed fout kan gaan. En dan, dat hebben we natuurlijk ook nu gezien in Wetteren. En dat is natuurlijk niet iets wat je, wat je wilt hebben hier. Nee, um... Nou had het net over uh, onder andere de verschillende stoffen die hier over het spoor komen. De, onder andere die trein van Wetter is hier ook langsgekomen. Maar er komen hier ook heel veel LPG-treinen langs? Ja, dat klopt. Ja, er komt heel veel LPG uh, ook langs. Ja. Dat lijkt me ook link. LPG is inderdaad uh, een hele nuttige stof voor, uh, voor campinggasstelletjes. Uh, maar uh, als het wordt vervoerd in grote hoeveelheden... dan heeft het inderdaad wel een, ook een significant risico voor uh, als het fout gaat... dat het ook echt gelijk goed fout gaat. Ja, want nou staat deze flat een metertje of 20, 30 van het spoor af. Je kan het ook horen. De treinen komen hier eigenlijk bijna onderaan het balkon langs. Als zo'n zo brand hier ontstaat, wat, wat gebeurt er dan met die flat hier? Nou, als er een gewone brand ontstaat, dan zal dat niet direct uh, heel veel betekenen. Maar als het zo is dat er inderdaad een grote brand ontstaat... waar LPG ook bij betrokken is... en uh, zo'n LPG-tank zou in één keer uh, instantaan klappen, zoals het dan heet... dan krijg je wat in factair wel een blevie heet. En dat betekent wel dat echt tot op 120 meter afstand van het ongeval... dus een diameter van 100, uh, 120 meter... dat iedereen uh, wel komt overlijden, waarschijnlijk die buiten verblijft. Dan staat deze flat er gewoon niet meer? Dan staat deze flat er waarschijnlijk niet meer, En nee. En hierachter staat het er ook niet meer? Nee. Uh, voor een groot stuk niet, nee. Waarom... Laat je van die treinen, die op zich die zijn natuurlijk getest, die zijn dubbelwandig, die ketel Maar goed, het kan fout gaan, hebben we gezien. Waarom ja, rijd je die door bewoond gebied? Ja, dat is historisch gewoon zo gegroeid. Dat, uh, die treinen die hebben hele specifieke bestemmingen, die dat hebben materialen bij zich die niet direct uh, in grote hoeveelheden over het water kunnen worden vervoerd. En ja, dan heb je gewoon te maken met, uh, met sporen die door, dwars de stedelijke centra gaan, omdat het, wat ik al zei, historisch zo gegroeid is. En ja, dat is gewoon die, ergens in het geval van Bot pech, misschien ook zelfs. Kijk, je hoort nu hoe dichtbij het is. ook weer een goedere trein. Ja, is ook een mooie... Het is echt vlakbij, hè? Ja, het is zeker vlakbij. Ja. Hoe logisch is het dat de mensen zich hier zorgen maken? Nou, op zich is het uh, natuurlijk heel goed te begrijpen. Ik heb zelf ook een uh, tijd lang in de buurt van ammoniaktransport gewoond. En daar kwam ik zelf pas later ook achter. En ik heb me daar nooit uh, ongerust over gevoeld. Maar ik kan me wel voorstellen dat dit soort signaalongevallen... Uh, zo noem ik het maar eventjes, omdat niet in Nederland gebeurt... dat dat wel echt iets is waar, uh, waar mensen die in de buurt wonen van zo'n uh, transportlijn... dan toch denken van ja, wat, wat moeten we hier nou precies mee? En uh, kan dat niet anders? Dat kan ik me goed voorstellen, ja. Je bent natuurlijk aan bij het spoor wonen, hè? Ja, qua geluid. Maar toch, liggen je nu al anders s nachts in bed? Van, oh, er komt er weer een? Nou, dat niet. Uh, het gevaar is natuurlijk niet anders dan uh, vorige week. Maar uh, het, is wel het is wel goed, denk ik, als de aandacht even weer uh, erop wordt gevestigd. En dat uh, de mensen die beslissingen erover moeten maken, uh, dat uh, wel overwegen gaan doen. Mijn nou, Remmers, vanuit Dordrecht, we praten erover door zo dadelijk na half acht. Want dat giftige spul in Wetteren moet ook ergens naartoe. Is voorlopig in een Nederlands tankschip gepompt. En de kapitein van dat tankschip, die spreken we zo dadelijk na half acht. Zochtend van zes tot half tien, het NOS Radio 1 Journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. From Jamaica to the world. Love is just love. Hey! Why must the children play in the streets? Broken hearts and faded dreams. These are not to everyone that you meet. Don't you worry, it could be so clean. Just look to the rainbow, you will see the sun will shine till it dirty. Sinclair met Love Generation, en plaat uit 2005. François Hollande beloofde verandering. De Fransen geloofden in hem en kozen de socialist als president. Dat was 6 mei 2012. Nu, een jaar later, is het met de populariteit van Hollande slecht gesteld. Hij wordt fel bekritiseerd door rechts. Hoewel dat niet zo vreemd is voor een socialist, maar ook door links. Gisteravond gingen linkse demonstranten de straat op... om hun onvrede over Hollande uit te schreeuwen. Correspondent Ron Linker in Parijs... Waren er veel op de been dan? Tienduizenden mensen, als je de politie moet geloven, er waren het er 30.000. De organisatie zelf zegt 180.000, dus daar zit nogal wat licht tussen. Maar in ieder geval tienduizenden mensen gisteren hier op de been op Bastille in Parijs. De plek waar een jaar geleden nog de verkiezingszegen werd gevierd door deze mensen. Hè, waar de frietboeren toen champagne serveerden. Nou, daar stond gisteren vooral de ontevredenheid op het menu. Dat het tijd was voor een nieuwe regering, of in ieder geval een nieuwe manier van regeren. Maar waar nog even alvast de slogans oefenen voor een demonstratie in Parijs van allemaal mensen die vorig jaar op Hollande hebben gestemd, maar nu moet toch de bezem erdoor. door. Letterlijk, want nogal wat mensen hier hebben een bezem meegenomen. Le ça veut dire qu'il faut chasser cette politique d'austérité et de misère pour les Tegen de misère en tegen de bezuinigingen. En zo zit Hollande gevangen tussen Brussel. Dat vindt dat hij niet genoeg doet en zijn eigen mensen hier die vinden dat. Dat hij te hard bezuinigt. Eén ding moet Hollande niet vergeten, roepen ze hier. Dankzij ons heeft hij gewonnen. Het dankzij ons dat hij er Niet alleen dat hij vergeten maar ons Ver weg van de oorlogsdrum heeft Thierry Le Sandre de waarheid onder ogen moeten zien. Vanaf volgende maand zit hij zonder baan. On Nioël annonce en même temps twee dingen de l'usine van de Condé de 30 juin 2013. De fabriek waar hij werkt, Honeywell, sluit deze vestiging in Frankrijk... en gaat verder in Roemenië waar de arbeid een stuk goedkoper is. De regering Hollande heeft nog wel geprobeerd de sluiting tegen te houden... Maar dat is niet gelukt. De in 2012. natuurlijk is het aan. Bijna 80% van de Fransen is ontevreden over Hollande. Ook onder de eigen kiezers is gemorreld te merken, zeggen opiniepeilers. Tsjechi houdt nog wel even vast aan Hollande. Maar de beloofde verandering moet niet te lang meer op zich laten wachten. Maar een beetje Ja. Nou Ron, deze Thierry, deze man, is zijn, is zijn baan kwijtgeraakt. Maar, valt dat nou Hollande te verwijten? Het is immers crisis wereldwijd en met name ook in Europa. Kijk, de Franse regering heeft het afgelopen jaar maatregelen doorgevoerd, Maar de effecten daarvan die worden nog niet gevoeld. Dus de kiezers kijken naar hun portemonnee en voelen zich bekocht. Wij kennen bijvoorbeeld hier in Nederland het polderen. Uh, uh, dat was in Frankrijk een onbekend fenomeen. Maar onder Hollande hebben werkgeversorganisaties, vakbonden een akkoord gesloten. Dat was dus... Een unieke, maar de maatregel die heeft nog niet geleid tot daling van de werkloosheid. Die staat hier op recordhoogte, 10,6 procent. Nou, tel daarbij op, eh, schandalen als rond die Jérôme Cahuzac die frauderende minister. En je hebt de giftige cocktail, die leidt tot ontevredenheid en eh, lage opiniecijfers. Tja, en dat de kiezer hem nou in de steek laat, baart dat inmiddels zorg op de Elisee. Nou kijk, er zijn voorlopig geen presidentsverkiezingen. Hij zit er... Pas een jaar. De volgende verkiezingen zijn in 2017. Dus tot die tijd hoeft Hollande niet bezorgd te zijn om zijn eigen uh, positie. Hij hoeft nog geen rekening te houden met de peilingen. En toch moet het Elysée wel ongerust zijn. Want volgend jaar bijvoorbeeld, in 2014, zijn er hier gemeenteraadsverkiezingen. Nou, als het zo doorgaat, dat kan je wel nagaan. Dan krijgt de partij Socialist van Hollande. Die krijgt daar een flink pak slaag. Dus dat is iets wat wel zorgbaart. De tweede waar men zich zorgen over maakt, is ja, dat men er toch niet in slaagt om te overtuigen, te overtuigen dat men wel degelijk resultaat heeft geboekt. Kijk, naar nou een ander onderwerp heeft niets met de economie te maken... maar het homohuwelijk, het wetsvoorstel is er nou gekomen... maar er is zoveel strijd over geweest... dat Hollande daar eigenlijk nauwelijks de vruchten van plukt. Dat is een angstbeeld. He, men is het initiatief kwijtgeraakt en ziet dat maar weer eens terug te krijgen. François Hollande, één jaar is hij nu de president en hij heeft het lastig, hoorde u, van correspondent Ron Linken. En na half acht, Tom van het Hek. Ja, waar zullen we het over hebben? En dan gaat Makkelie afluiten, <laughs> denk ik, want de armen gaan omhoog. Jawel! Ajax is kampioen van het jaar 2012-2013. Een overwinning op Willem II van 5-0. 33 gespeeld, ja, 21 okay. keer gewonnen. Is van hij is nog niet klaar. Ja, ja, ja, ja. Straks meer. <lacht> Blijf luisteren. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal nu. Jan van der Putten. Justitie goedemorgen. Op, uh, goedemorgen. Justitie op Curaçao heeft de bevolking opgeroepen met getuigenverklaringen te komen over de moord op politicus Hermin Wiels. De leider van de belangrijkste regeringspartij, Pueblo Soberano, werd gisteren op het strand bij zijn huis doodgeschoten. Volgens getuigen zijn de daders drie mannen die er in een auto vandoor gingen. Wiels was opslagdood, zei premier Hodge van Curaçao. In het detentiecentrum op Schiphol zijn 19 asielzoekers al ongeveer vijf dagen in hongerstaking. Het ministerie van Justitie zegt dat hun gezondheid nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Volgens Dagblad Trouw vinden de asielzoekers dat ze als crimineel worden behandeld. Wie zich op Schiphol meldt met een asielverzoek wordt standaard vastgezet en moet zijn procedure in detentie afwachten.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 Israël zou gisteren onder meer een militair centrum in Damaskus hebben bestookt. Ban Ki-moon zegt dat hij de berichten over de aanvallen niet kan bevestigen... maar hij maakt zich wel grote zorgen en roept alle partijen op tot terughoudendheid. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl We krijgen vandaag een dag met warm lenteweer. Er zijn flinke zonnige perioden... waardoor de temperatuur in het binnenland oploopt naar zo'n 20 tot 24 graden. Er ontstaan wel enkele stapelwolken... Zeer lokaal kan zo'n wolk uitgroeien tot een bui. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Op de stranden is het nog niet zo warm. Daar waait de wind uit het westen tot noorden, vanaf zee. en Daardoor stroomt koele lucht het strand op. Het is daar zo'n 13 tot 16 graden. Morgen draait de wind overal naar het oosten tot noordoosten. Dat betekent dat het ook op de stranden dan warm gaat worden... met temperatuur rond 20 graden. In het binnenland wordt het opnieuw zo'n 20 tot 24 graden. Het groot verschil met vandaag is dat de atmosfeer vochtiger wordt, daardoor worden de stapelwolken morgen groter en in de loop van de middag gaan er regen- en onweersbuien vallen. Die trekken vanuit Duitsland het land binnen, komen dus eerst in Limburg en Gelderland en breiden zich later op de dag verder over het land uit. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk koeler. Ja, vandaag is het prachtig weer. En uh, Wijnand Swaan, jij zei vanochtend al... het zal wel druk worden bij de Keukenhof. Dat is nu nog niet het geval, vermoed nee, ik. Nee, bij de Keukenhof inderdaad. Maar in de rest van het land is er eigenlijk helemaal niets aan de hand. Niet eens een ochtendspits. Op de A28 Zwolle richting Utrecht. Daar staat voor knopend Hattemerbroek nog wel drie kilometer file. Na een ongeluk schaarde daar een auto met aanhanger. Maar de boel is weer opgeruimd. En de A59 van uh, naar het oosten... tussen Maden en knopend Hooipolder, vier kilometer stond daar een kapotte vrachtwagen, maar de rijbaan is ook daar vrij. En straks niet alleen de kapitein van het schip met giftig water... uit het Belgische Wetteren, ook de aanvallen van Israël op Syrië... over ruime minuut. U zit heerlijk op de proluxe bekleding. Dankzij de navigatie gaat uw filestress uit de weg. Door de dimmende binnenspiegel komen uw ogen tot rust...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 Bij de Lexus CT200H met 14% bijtelling... krijgt u tijdelijk een topracefiet van Eddy Merck's cadeau... ter waarde van 2.195 euro. Kijk op Lexus.nl. Zes minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. In het Vlaamse wetteren, waar zaterdag die wongrons ontspoorde... en de treinbrand ontstond... Is nog druk bezig met het overpompen van giftig bluswater naar het Nederlandse tankschip de Jarinja. Remy Droesbeek is de eigenaar en kapitein van dat schip. Meneer Droesbeek, goedemorgen. Goedemorgen. Is iemand overleden door het inademen van giftige dampen? Van dat acryl, acrylonitriel. Ja, klopt ja. Is dat een gevaarlijke klus, dat overpompen? Nou, het overpompen op zich niet natuurlijk. Hè. De tanken zelf, die we hebben, die is gewoon volledig dicht. Uh, een type N-gesloten tanker, dus ja, dat is in principe slangen aansluiten en dan zorgen dat de boel dicht En dan, in principe valt dat wel mee, dus het is alleen, uh, het komt hier uit de bassin natuurlijk, met wat slangen. Van de brandweer, dat is allemaal wat professioneel speel, maar niet eigenlijk het speel waar het normaal mee gebeurt natuurlijk, dus... Dat moet wel goed in de worden gehouden, maar op het schip zelf eigenlijk niet. Maar ik neem hem wel aan, meneer Droesbeker, want stel dat het misgaat... met bijvoorbeeld, ik noem maar iets, een slang die lekt... dat de bemanning extra maatregelen heeft genomen. Ja, nee, dat moet... Spullen qua zogezegd, een speciaal korrel is dat, zeg maar... om er even de vloeistof op te vangen... En uh, ja, voor de rest, uh, wat er aan de wal gebeurt... dat is dan weer de verantwoordelijkheid van de brandweer natuurlijk. Maar, wij, he, maar hebben uw mannen bijvoorbeeld chemiepakken aan en gasmaskers ja. op? Ja, ja, okay. ja chemiepakken, handschoenen en gewoon de volledige chemieuitrusting. Ja. Hm. ja, meneer bij u zegt het al, het is een beetje improviseren natuurlijk. Maar het, is, is dit een lastige klus? Gaat het, gaat het wel? Want er ontstaat dan natuurlijk ook weer gas ja. in uw schip. Ja, en die worden... Uh, <laughs> Ja, die worden weer vrijgelaten in, in, in, in de buitenlucht natuurlijk. Daar uh, zit dan een verneveligwaarder op uh, via de brandweer. Uh, ja. Het valt niet mee, het valt niet mee. maar, maar, maar ja, wacht goed, even. in deze situatie u... moet er op het duur wat gebeuren natuurlijk. Ja, u laat dat gas weer vrij. Is dat dan niet giftig, gevaarlijk? Nou, dat valt op zich wel mee. Maar het zit er meer in dat, dat, dat uh, de, de, de concentratie daarvan, de hoeveelheid uh, ppm zogezegd, dat die zo laag mogelijk blijft. Maar dat, dat meet u wel toch dan? dat wordt gemeten. Dat wordt, uh, op het moment dat er een overslag gebeurt, uh, dan is de brandweer, uh, die doet om de ja, kwartier, twintig minuten, wordt er continu van België gemeten. Nu, ja. toch zou ik niet graag uh, achter uw schip varen, meneer Droesbeke? Nou, daarachter is prima. Ja? Dat kan in principe totaal in qua natuurlijk. Want, en zeker wanneer het schip dicht is natuurlijk, wanneer, wanneer de overslag uh, heeft plaatsgevonden, dan, dan, ja, dan is daar niks van te merken. Zeg. Maar het is alleen met de overslag, is het, uh, goed opletten. Ja. En waar gaat het nou straks naartoe? Daar is nog helemaal niks over bekend. Oh. Nee, dat, uh, dat zal hoogwaarschijnlijk de Moedijk worden. Maar ja, ik begreep nou ook gisteren, zijn er al mensen geweest... die dan het product controleren en, en nakijken zeg maar, of ze het eventueel kunnen verwerken. Nou, zeg maar. ja, dan moeten die mensen nog allemaal een novet op uitschrijven. Natuurlijk. Dus, dat het dan rustig nog een paar weken duren... Voor, uh, ja, een paar weken duren voordat er überhaupt uitsluitend is. En tot die tijd, meneer Roesbekke, kunt u het schip verder niet gebruiken? U zult moeten nee, wachten nee. dan? Ja, nee We nee. hebben, hebben gewoon een dagschart er natuurlijk in. Ja. U, ja. Krijgt, u krijgt uw geld wel, maar wat ik bedoel, ja. het, is, het is een beetje een on onduidelijke uh, troebele situatie. dat, dat ja, wordt nu in dat schip vaak, gepompt, uh, het, is, het, is een, het klinkt een beetje als een noodoplossing. Dit. Ja, nou, dat is het ook natuurlijk. Hè. En je ziet het wel vaker. We hebben natuurlijk een goed jaar, jaar geleden in Duitsland natuurlijk ook een keer meegemaakt. Uh, dat bluswater moet natuurlijk weg. zijn. Ja, dan is het het simpelste om in, de, in een tankschip te, te over te pompen, zo gezegd. En dan zit het daar voorlopig. In. En dan kunnen de mensen ook op zoek, rust op zoek, natuurlijk, uh, waar het überhaupt verwerkt kan worden. Ja. Want die kosten zijn enorm natuurlijk om dat te verwerken. Ja, dat begrijp ik. En in de tussentijd, wat u zegt, dan zullen we moeten wachten. Waar blijft het schip dan als u, als u al die tijd wacht op waar het uiteindelijk naartoe moet? Ja, dat ligt ook een beetje aan de klant natuurlijk. Uh, verlopen zal dat dan geënt worden. Aha. Uh, maar, maar, maar ja, goed... We, ja, dat ligt heel raar. Het kan gerust zijn dat we volgende week wel is over uh, waar het naartoe moet. Maar dat het, dat het nog een paar maanden duurt... de, wijze van de week, voordat het überhaupt weer draait... kan natuurlijk, omdat... Ja, we moeten natuurlijk ook de tanken zogezegd leegmaken... en de juiste methode om het te verwerken... natuurlijk, vinden we ervan. Ja, duidelijk. Remit Roesbeker, eigenaar en kapitein van het schip. Succes met het uh, verder overpompen. Dank u wel. Gaan we naar de sport. Tom van den Hek, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Ajax, kampioen... Ja. Het is dan toch gebeurd? We hebben het er al een paar weken over. Maar goed, nu dus de 32e titel, de derde op rij. Aan wie heeft het gelegen? Ja, dit seizoen? leest en hoort het overal. Er werd een Ajax schiet van het jaar benoemd door iemand die eigenlijk de man is die toch de, de grootste reden heeft om het meeste feest te vieren. En dat is Frank de Boer ja. zelf, want ja, er is al heel veel over hem uh, geuit en mijns inziens is volledig terecht. En Ik zou andere trainers toch eens adviseren naar een paar dingen van hem te kijken, want het zelfvertrouwen bij hem is altijd groot, maar op arrogantie kun je hem eigenlijk nooit uh, betrappen. Um, hij valt zijn spelers nooit af, dat is een tweede punt. Hij is zeker wel intern kritisch naar spelers, maar hij zal ze nooit extern af Vallen. En uh, kijk eens of je een beeld kan vinden dat Frank de Boer zich bezighoudt met arbitrage en de vierde man. Bijna elke trainer zie je wekelijks zich bijzonder geagiteerd gedragen naar vermeend omrecht. Wat is aangedaan? Frank de Boer concentreert zich op zijn eigen werk. Maar last but not least, een goede trainer moet ook gewoon goede spelers hebben. Ajax heeft een goede groep, maar de manier hoe hij het gedaan heeft is heel knap. En dan zeggen de mensen, ze hebben geen topscorer. Die raad ik aan om even te kijken in welke jaren Ajax de laatste 25 jaar de titel gehaald heeft... en in welke jaren Ajax de topscorer had. En dan kun je bijna één op één zeggen dat als Ajax de topscorer had, werden ze geen kampioen. Dan hadden ze de topscorer niet, dan werden ze het wel. De laatste is Lied begin jaren 90, die het kon combineren. Dus blijkbaar is het voetbal een beetje veranderd. En Frank de Boer, wat mij betreft, de moderne manager waar veel mensen eens naar moeten kijken... in een sport die veel eh, teruggrijpt naar het verleden, zeg maar. Aha, kijk eens aan, dat heb je al mooi gezegd. Uh, wat blijft jou verder bij op die hectische dag gisteren met negen wedstrijden? Ja. Uh, we zagen, als je het dan hebt over constant uh, spelen, Feyenoord alles uit de handen laten vallen. Ja, vangen. Feyenoord heeft ge, zonder meer in zijn laatste drie uitwedstrijden, maar eigenlijk het hele seizoen in zijn uitwedstrijden te weinig indruk kunnen maken. De, de, het verschil tussen de Kuip uh, en uitspelen is nog te groot. Vitesse was ook niet regelmatig genoeg. En PSV heeft natuurlijk terecht zeggen, ja, we hebben het zelf weggegeven. Dat klopt altijd. Dat hebben al die 17 ploegen die geen kampioen zijn geworden uiteindelijk. Ze hebben ook twee keer van Ajax verloren, maar ik wilde nog één dingetje uitlichten, want mm. daar onderin gebeurde ook van alles, NAC Roda, dat was een beetje in de marge leken die wedstrijd, dat was een heerlijke wedstrijd, zo'n 3-1 voor Roda, die leken zich toch nog een redelijke kans om veilig te gaan spelen, en toen was daar 36 jaar oud Leurling, blijft toch ook een soort fenomeen op lokaal niveau, was werkelijk fantastisch, twee schitterende doelpunten, een assist, ook één hele nare overtreding overigens, maar die vergeven we hem dan maar voor éénmaal, want in zijn eentje heeft hij NAC ongeveer dit jaar in de Eredivisie gauw, en op deze deze leeftijd en het enthousiasme waarmee hij speelt. Ook daar zou de jonge prof toch eens rustig naar kunnen kijken naar deze leerling. Hij is mij gevraagd om Peck nog even te noemen. Hebben gewoon een heel goed seizoen gehad, Peck. Hebben het een beetje moeilijk tot slot. Het ik, net, jaar, ik ben toch jaar blij dat ze lastig, zijn, uh, Maar ze zijn veilig, <laughs> ja. ja. Maar ze hebben zonder meer aanwinst voor de Eredivisie gebleken. In alle opzichten dat kun je helaas van Willem II niet zeggen. Ik bedoel, Willem II is er toch vrij kansloos uitgegaan. Naar eer en geweten gespeeld met alles wat ze hebben. Maar kwalitatief tekort. Krijgen we Cambuur voor terug. Hè? Dat is ook nog interessant. Vrijdagavond dat Volendam ineens toch zijn laatste wedstrijd verloor. Cambuur, ploeg die ook op sterke... Sterven na dood was. Club die op sterven na failliet was. Allemaal met lokale kleine mensen. Heel enthousiast. Hartstikke leuk voor Cambuur. Moeten er ook enorm van gaan genieten. Ben wel bang dat ze een beetje de positie volgend jaar van Willem II innemen. Maar er is nu even geen plek voor. Lekker feest vieren daar in Leeuwarden. Oké, okay, dankjewel Tom. Gisteren was het een beetje een feestdag voor buitenlanders in Limburg. Ze konden gewoon wiet kopen. Straks hoort u daarover een reportage. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen en buitenland. Buitenlands nieuws nu, want na de twee luchtaanvallen op syrische doelen wordt in Israël met alle mogelijke vormen van vergelding rekening gehouden. De zwaarste Israëlische luchtaanval was gisteren op een militair centrum in Damascus. We hebben het erover met correspondent Monique van Hoogstraat, zij is in Israël. Monique, hoe bereidt Israël zich voor dan op mogelijke vergelding? Uh, nou, dat ga ik vandaag eens uh, bekijken in Haifa, waar ik nu ben, uh, in het noorden, dus de, dicht bij de Libanese grens. Uh, wat ik begrijp is dat er in elk geval uh, luchtafweer uh, hier is opgesteld. Luchtafweer dat normaal, normaal gesproken in het zuiden bij Haifa staat. Uh, twee uh, daarvan zijn naar het noorden gebracht. De luchthaven van Haifa is uh, dicht, dus het luchtruim is gesloten voor burgerluchtvaart. En uh, ook in het buitenland uh, zijn de, is de beveiliging opgevoerd bij de Israëlische ambassades. En bij alles zegt de regering en denkt ook eigenlijk iedereen dat de kans op vergelding heel erg klein is. En dan toch lijkt er een soort lichte onrust te ontstaan. Dat zie je dan vooral uh, op dit soort momenten aan de toenemende vraag uh, naar gasmaskers die ineens enorm uh, oploopt. Maar we eens even kijken naar de achtergronden. Want in het algemeen wordt aangenomen dat Israël die aanvallen heeft uitgevoerd... om te voorkomen dat Iraanse raketten naar Libanese uitvijand Hezbollah worden gebracht. Waarom vrezen de Israëli's die raketten, die Fateh-110-raketten zo? Ja, die Fateh-110-raketten van de Iraanse makelij... volgens Israëlische televisie overigens was deze lading... die nu gebombardeerd is, pas net in, in uh, Syrië gearriveerd... Dat is een raket die veel uh, nauwkeuriger is en veel geavanceerder dan alles wat uh, Hezbollah al in huis heeft. En een groot bereik heeft van uh, zo'n 300 kilometer. Dus dat betekent dat Hezbollah vanuit het zuiden van Libanon uh, alle steden, ook in het zuiden van Israël, zou kunnen treffen. Dus dat is een raket die Israël niet in handen wil zien uh, van, van Hezbollah. Uh, Evengoed als een andere raket waarmee vliegtuigen uit de lucht uh, geschoten kunnen worden... Dat zijn volgens Israël uh, game changers, wordt dat dan genoemd. Dus een reden om in te grijpen zoals de afgelopen dagen is gedaan. Ja, en hoe groot is de kans dat Syrië terugslaat na Israëlische luchtaanvallen van afgelopen weekend? Ja, iedereen zegt eigenlijk dat die kans uh, heel klein is. Dat Assad uh, andere dingen aan zijn hoofd heeft hè, met de opstand in zijn eigen land, de burgeroorlog in zijn eigen land. Um, ondertussen is natuurlijk wel, dringt zich de vraag op hoe lang Israël dit soort acties kan uitvoeren zonder dat het verder escaleert. Nee. Dit is nu sinds uh, twee jaar dat de burgeroorlog in, uh, in Syrië duurt, de derde keer. keer. Twee keer kort na elkaar, de vorige keer een paar maanden geleden. Uh, Israël zegt heel duidelijk, um, de, Israël wil zich niet in het conflict mengen, uh, in tegendeel zelfs. Maar ondertussen is dit natuurlijk wel inventie, interventie eh, feitelijk gezien. En eh, gisteren was hier zelfs op de televisie een, een interview met de Syrische rebel via Skype. En die tonen zich erg blij met dit bombardement. Want het is een bombardement dat zij, de rebellen zelf, nooit zouden kunnen uitvoeren op deze schaal. Dus dat is denk ik wel de komende tijd de belangrijkste vraag. Ja, hoe ver kan Israël gaan zonder al te grote risico's te nemen... Goed. Correspondent Monique van Hoogstraten vanuit Israël. Dankjewel, Monique. Kerstinformatie bij de AWB Wijnandswaan met nauwelijks een ochtendspits. Er is inderdaad geen sprake van. Veel mensen hebben toch nog een dagje vrij. Eh, op de A50 van Arnhem naar Osten staat eigenlijk de enige file die een behoorlijke lengte heeft. Door werkzaamheden tussen Renkem en de Waalbrug bij Ewijk 6 kilometer. <tie> Andy Grimmer.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 say Alle koffieshops in Limburg hebben weer softdrugs verkocht. En buitenlanders, terwijl dat dus niet mag. Shops voelen zich gesterkt door een uitspraak van de rechter. Die vond dat Maastricht ten onrechte een koffieshop had gesloten. Een van de zaken die gisteren open was, was de koffieshop Skunk in Sitaart. De Duitsers en de Belgen lieten zich de softdrugs weer goed smaken. Lekker? Ja, het is lekker. Gemist? Ja, het uh, yeah, is gemist. Jullie gaan wat kopen. <laughs> wat koop je? Uh, 20 euro white widow en voor uh, 30 euro hees. Hallo, 30 euro? Ja. We mogen terug binnen om te profiteren. Je denkt ik sla even groot in? Ja, moeder. Want ja. oh, kan, je weet het nooit, hè. misschien zijn ze morgen wel weer dicht. Ja, daarom. hè. En waar heb je al die tijd de Hashistan van vandaan gehaald? Connecties, hè. Op straat? Ja, toch wel. Voornamelijk, ja. Waren dat nieuwe mensen op straat, die je nog niet kende? Nee, waren kameraden. En zij haalden dan een grote in en dan... Uh, en zij zullen het drukker gehad hebben, denk ik. Ja, dat wel, ja. Maar ik vind het toch beter. Ik weet ze tot je geen rotzooi hebt, hè? Dus... Geniet ervan. Dank wel. <laughs> uh, 49,85. <laughs> Dank wel. Vanaf 10 uur vanochtend open. Meneer Hendricks, u bent de eigenaar van Skunk in Sita. U heeft er hier nog één. En dan nog twee in Roermond. Exact. Zijn die vandaag ook open? Die zijn vandaag ook open. We zijn vanmorgen in Roermond ook opgegaan om 10 uur. En in Zetterd uh, zijn we om tien uur gegaan. Er zijn er een aantal Belgen gekomen die heel blij waren. En Remond heeft uh, een Duits achterland. Er zijn wat uh, Duitsers gekomen. Daar is het niet heel erg druk uh, geweest. Maar wij verwachten daar in de avonduren meer uh, mensen. Hier gaat u zometeen over een kleine 25 minuten dicht. Maar ik denk dat u wel een beetje verbaasd bent. Dat u zo lang heeft open kunnen zijn. Ja, we zijn eigenlijk uh, naar, uh, naar toe toegekomen met personeel om um, te gaan kijken of de politie zou komen of er gehandhaafd zou worden door de gemeente. En, uh, nou, het is heel gezellig hier. En we geen police... Maar waarom hebben ze niet gehandhaafd, denkt u? Ik denk dat uh, in Settard loopt uh, eigenlijk het probleem dat Settard nooit een, een, een drugstourisme stad is geweest. En... Dat geeft het handhaven op het i-criterium natuurlijk een extra probleem met zich mee voor de burgemeester. Hij zal eerst overlast door niet ingezetene aan moeten tonen, wel hij komen handhaven op een i-criterium. Maar had de handel zich ondertussen, want u bent de tijd lang voor buitenlanders gesloten geweest, die mochten niks krijgen. Ja. Is de handel toen naar buiten verplaatst, op straat? Ja, dat is uh, in Zettert uh, niet zo zichtbaar geweest als bijvoorbeeld Remond. Daar uh, escaleert het. Uh, in Zettert uh, heeft de, de, de straathandel dat elegant overgenomen, ook met thuisadressen. Uh, we hebben hier een, een kleine, meer lokale uh, dekking. Uh, Mensen kort over de grens uh, België, maar zeker is uh, de dichtstbijzijnde Belgische stad. En het achterland Duitsland zijn allemaal kleinere uh, plaatsen. Dus uh, het, uh, het grensoverschrijdend verkeer is hier uh, minder geweest altijd. En nu en en morgen? Want ja, als er geen politie binnenkomt. Dus Kunt u morgen ook weer voor buitenlanders de deuren wagenwijd open doen? De actie was sowieso niet gepland voor één dag. Maar gewoon vanaf nu hebben we gezegd: uh, gaat het roer om. En de, de buitenlanders, de niet-ingezetenen, zijn gewoon maar welkom. Al dus Peter Hendricks, eigenaar van de shop Skunk in Sitaarts. En verslaggever John Sarbach, die sprak met hem. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Curaçao is in shock, schrijft het Antilliaans Dagblad. Helmin Wiels, leider van de regeringspartij Pueblo Soberano, is vermoord. Curaçao heeft een groot leider verloren, sprak een woordvoerder namens de partij gisteravond tijdens een persconferentie. Aan degene die achter de moord zitten, zei hij: Jullie doel is niet bereikt. Wiels zei altijd: Ik ben de boodschapper, maar het doel is belangrijk. En voor dat doel zullen we blijven strijden. Tijdens die persconferentie deed demissionair minister Navarro... van justitie een oproep aan de bevolking om rustig te blijven... en zich niet te laten leiden door emoties. De Telegraaf opent als enige vanochtend met de moord op Wiels. Volgens de krant nam Wiels zelden een blad voor de mond. Tijdens de verkiezingen van vorig jaar beledigde die... volgens politieke tegenstanders, achterin volgens Nederlanders... vrouwen en de katholieke kerk. Ook ander nieuws. Uh, bijvoorbeeld in de New York Times. In Egypte is de premier van het land aan de dood ontsnapt... toen zijn convooi werd beschoten in Cairo. Een auto met vijf jonge mannen wrong zich in een wijk ten westen van Cairo tussen de officiële wagens van het convoy. Toen de beveiligers de auto wilden wegsturen, openden de mannen het vuur. Na een achtervolging werden ze opgepakt. Voor de tweede keer in twee jaar is een gezonde man zijn prostaat kwijt door een fout van een ziekenhuis. Het gaat om het Diaconessenhuis in Leiden. Het verwisselde weefsel van twee mannen met dezelfde achternaam. Volgens het Algemeen Dagblad is de 64-jarige man nu incontinent en impotent. Terwijl zijn naamgenoot nog steeds kanker heeft. onnodige operatie vond plaats in december. Een paar maanden nadat eenzelfde fout al was gemaakt. in het Haagse Bronovo ziekenhuis. Er lijkt structureel iets mis te zijn, concludeert de letselschadeadvocaat in het AD. Jaarverslagen van pathologische instellingen melden minstens 100 vergelijkbare verwisselingen in 2011. En we hadden het net al eventjes met Monique van Hoogstraten over de aanvallen van Israël op Syrië. De Telegraaf besteedt in het commentaar aandacht aan de oplopende spanning in het Midden-Oosten na die aanvallen. Um, het is de tweede Israëlische aanvallen op Syrië in twee dagen tijd en de derde van dit jaar. Volgens de krant zijn de Israëlische aanvallen legitiem en passen zich geheel binnen de grenzen van het recht op zelfverdediging. Kans schrijft dat Israël hiermee de wapenleveranties aan Hezbollah wil ontwrichten. Israël heeft herhaaldelijk gewaarschuwd dat het bewapenen van Hezbollah... met lange afstandsraketten die Tel Aviv kunnen bereiken, onaanvaardbaar is. Met de aanvallen op Syrië uit ja, Jeruzalem zien dat de grens niet overschreden mag worden. Ja, dan naar dat treinongeluk. U heeft er de hele ochtend in het Radio 1-journaal over kunnen horen. Um, wat melden de Belgische media? Er is nog steeds veel aandacht natuurlijk, in de, met name Vlaamse media, voor het treinongeval. Eén vraag staat daarbij centraal. Kan zo'n ongeval ook vermeden worden? Een journalist van het Nieuwsblad vraagt zich af of alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen. En of die maatregelen wel deugen. Ook stelt hij dat het bizar is dat een chemisch geladen trein in België even snel mag rijden als een gewone trein. En Spits weet te melden dat leveranciers van verkeersborden goudgeld verdienen door gemeentes allerlei onzinnige en overbodige borden aan te smeren. Het levert volgens Veilig Verkeer Nederland onduidelijke en ook gevaarlijke situaties op de wegen en straten op. Nou, een paar voorbeelden van dat soort borden. Borden voor overstekende eenden en de waarschuwing voor een aanstaande paddentrek kunnen volgens de organisatie ook maar beter achterwege worden gelaten. En na kilometers hotsen en botsen over katen en guilen... voegt een bordje slecht wegdek ook verdomd weinig toe. Het is maar één oplossing, zegt de VVN, Verkeer Nederland. gewoon weghalen. Want zo'n bord kost al gauw 80 euro. Ja, het is wel eens gezien. Ja, zie je wel eens, ja, slecht wegdek. Dan vraag ik me ook inderdaad altijd wel af of we dat zelf niet al geconstateerd hebben. Ja, overstekende eenden. Goed, wat een trek. Ja, je hebt het allemaal. Zo dadelijk na het journaal van 8 uur... praten we u bij over de moord op Helmin Wiels. Eh, over de rechtszaak tegen de neonazi's, uiteraard in uh, München. Uh, onze correspondent uh, Joris van Poppel... heeft ook nog meer informatie over het treinongeluk in België. Blijft u bij ons?